van deze aflevering 639 van Tep Het eind daarvan is in handen van Zandiva. Zandivia maakt The Journey. Dan nou was je niet de enige in, want er zijn veel cd's in de New Age muziekwereld met The Journey. Maar dat maakt niet uit. We zijn tenslotte allemaal op reis. We gaan met Giva ook afsluiten... Radiance, dat is de laatste cd van uh, dit programma 639 van Tab Seppie. En hij uh, gaat het daarmee afsluiten. Goed. Mijn naam is Benno Veugen. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Tap Seppie. Een hele, hele goede en warme nacht. En uh, graag tot een volgende keer. Dag.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 Rond dit tijdstip wordt bij Barendrecht weer een van de goederen sporen in gebruik genomen... die beschadigd raakte bij een treinpotsing van afgelopen donderdag. En daardoor kunnen er weer treinen van en naar de Rotterdamse haven rijden. Ook een spoor voor passagierstreinen gaat weer open. De verwachting is dat morgen vroeg het reizigersvervoer bij Barendrecht weer volgens dienstregeling verloopt. En zo'n 300 mensen hebben in Amsterdam-Zuidoost meegelopen in een stille tocht voor de 19-jarige rapper die maandag werd doodgeschoten. De deelnemers zijn het geweld beu en willen dat er een eind komt aan de geweldspiraal. De afgelopen maanden waren er 22 schietpartijen met drie doden en vier gewonden. Vandaag is er voor het eerst een stille tocht gehouden. Het weer. Morgen overdag bewokt en vooral smiddags en avonds regen of motregen. Het wordt ongeveer 17 graden.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 Hoe lang werk je al bij de Hoop, zie Ik werk nu anderhalf maand bij de Hoop. Oh, dan ben je een routinier inmiddels, toch? Ja, ik ken alles binnen en buiten. En jij werkt in de zorg. Klopt. Een organisatie als de Hoop GGZ heeft heel veel zorgtaken. Daar draait het uiteindelijk om. Daarnaast Mariette, Willemijn en ook Rianne doen ondersteunend werk. Allemaal ten dienste van de zorg. Maar jij bent een van de handen aan het bed, om het maar eens zo te zeggen. En wat voor centrum werk je? Ik werk op een van de verticale groepen. Dat moet je toelichten.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 ...om te werken. Op dezelfde afdeling waar ik nu zelf ook werk. Zo. Dat is dus wel heel toevallig. En hoe vindt hij dat, je vader? Uh, ja, die vindt het erg leuk. Dat ook vooral omdat er zo, veel ja. oude medewerkers zijn die hem nog kennen. En toen, in oh. uh, 1995 vertel je, zijn jullie hier naartoe gekomen wonen? Waar kwam, kwam het gezin vandaan? We kwamen uit, uh, uit Drenthe. Dat is een heel andere kant. Dat is een compleet andere kant op. En, ja. en uh, als je daar aan terugdenkt, uh, vond je dat allemaal jippie? Of uh, zei je tegen je ouders van, nou, waar je nou aan begonnen bent? Wees dus eerlijk. Um,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 want to be, be where you are. In your, dwelling In, place. Forever. In your dwelling place forever. Take me to the place. Take me to the place where you are. Cause I just want to be, I just want to be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 We wanna be where you are. Yes, Dwelling in your presence, feasting at your table, surrounded by your love. Surrounded.